Democratie in de Europese Unie en de lidstaten is ondertussen verworden tot een dekmantel voor onderdrukking. Woorden en verdragen wetten en regels en de uitleg, ervan, worden toegekneed naar het behouden en vergroten van oneerlijke macht. Peperdure gebouwen stralen steeds een zonnige, zorgloze machtig rijke sfeer uit. Maar achter de indrukwekkende façade van al deze. Pracht en praal schuilt een lugubere wereld van list en bedrog waarin economisch beredeneerd nut voorrang geniet en waarbij vooral zwakkeren, waaronder ook de ouderen gerekend, effectief naar de rand van de samenleving geraken. Het mensdom wordt in snel tempo onder 1. Totalitair regime van het achtkoppige monster, farmaceutische, petrochemische, biotechnische, landbouw, medische banken, verzekeraars en wapenindustrie gebracht. Ze richten geweldige monopolies op. Wie merkt hoe het spel gespeeld wordt en zich daartegen voorzet, krijgt te maken met gruwelijke afscheepmechanismen van de gevestigde orde. Men hult zich daarna in stilzwijgen en houdt elkaar de hand boven het hoofd. De huidige machthebbers stellen alles in het werk om de status quo te handhaven, aangezien dat, hun eigen belangen het meest dient. Speciaal de machtige syndicale machtsmonopolies brengen het publiek grote schade toe. De methode verwijst daarbij naar de hitleriaanse uitroeiingspolitiek op basis van nieuwe hedendaagse technieken. Men heeft een reusachtig, propagandasysteem, opgericht ter verheerlijking van zichzelf en de eigen elite. En, om de misdaden te maskeren voor het volk. Het camoufleert een gevaarlijk autocratisch regime. Er is, nadrukkelijk, geen sprake van onzorgvuldigheid of nalatigheid maar er is sprake van een overkoepelende misdaad die verwijst naar misdrijven die het gevolg zijn van het kruispunt en relaties tussen het beleid en de praktijken van de staat en die van multinationals. Door de overheid georganiseerde misdaad, state corporate crime, het faciliteren of vergoelijken van de schade aangericht aan de gehele samenleving, en waar bedrijven onder het oog van de overheid zich ongestraft kunnen inlaten met illegale praktijken. Er is een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de bedrijven en overheidsorganisaties, door de overheid gefaciliteerd georganiseerde misdaad en door de overheid geïnitieerde georganiseerde misdaad. Steeds meer burgers zullen zich in hun welzijn tekort gedaan voelen. Financiële tekorten worden met bezuiniging, rationalisering en rantsoenering onevenredig afgewenteld op de bejaarden, gehandicapten en mensen met een uitkering. Men zal daardoor meer medicijnen gebruiken en dreigen uiteindelijk steeds vaker ding of euthanasie als enige oplossing voor hun groeiend lijden te aanvaarden. Werklozen moeten de thuiszorg doen, maatwerk na keukentafelgesprekken. Nieuwsur, dinsdag 2 juli 2013, Deventer wil vanaf 2015 werklozen en vrijwilligers inzetten voor de persoonlijke verzorging van ouderen en hulpbehoevenden. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg, die nu nog onder de AWBZ-wetgeving valt. Diverse politieke partijen reageren geschokt op de plannen van Deventer, CDA en P van de A, vinden het bizar. SP stelt dat het levensgevaarlijk is om de persoonlijke verzorging over te laten aan de gemeenten. Persoonlijke verzorging is de begeleiding van mensen bij het wassen en aankleden, al dus de Deventer-wethouder maar ook bijvoorbeeld medische verstrekkingen die door professionals worden gedaan. Die kunnen straks ook door vrijwilligers en werklozen kunnen worden gedaan. Bezuinigingen in de plannen van staatssecretaris van Rijn krijgen de gemeenten veel meer verantwoordelijkheden, vooral voor de zorg die mensen thuis ontvangen. Die zorg zal dan onder de wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, gaan vallen. Gemeenten voeren die wet nu al uit, voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. Daar komen persoonlijke verzorging en begeleiding dus bij, het Rijk zal daarvoor het budget overhevelen naar de gemeenten, maar dat wordt wel gecombineerd met een fikse korting. Voor de persoonlijke begeleiding krijgen de gemeenten 25% minder budget, en voor de persoonlijke verzorging 15% minder budget, ook het budget voor de huishoudelijke hulp wordt gekort, met 40%. Vrijwilligers de gedachte is dat door maatwerk de gemeenten goedkoper uit zullen zijn. Alle gemeenten mogen zelf invullen hoe ze de zorg willen gaan regelen en hoe ze de bezuiniging in gaan voeren. In Deventer is het idee om vrijwilligers in te zetten, dat kunnen ook werklozen zijn. Als ze niet meewerken kan dat een korting op hun uitkering betekenen, maar er is inmiddels kritiek op de plannen van Deventer. Onder persoonlijke verzorging valt zorg, zoals wassen, aankleden, eten koken maar bijvoorbeeld ook het vervangen van katheterzakken of het aanzetten van protheses. Zorg aan het lijf van mensen dus. De WMO-adviesraad van Deventer maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg. We krijgen gewoon geen antwoord van de wethouder op de vraag hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd. Volgens de wethouder kan het gewoon. De gemeente zal ervoor zorgen dat alles keurig gebeurt. Deventer wil bovendien maatwerk leveren de keukentafelgesprekken, door gesprek met de persoon die hulp nodig heeft, wordt gekeken welke zorg echt nodig is. Er is nu een proef in de gemeente, daaruit moet blijken hoe de gemeente deze gesprekken het beste kan inzetten. Nielsor is bij het eerste keukentafelgesprek van Deventer, een gemeente die al ruim vijf jaar keukentafelgesprekken voert met haar inwoners, is de gemeente Huizen, daar kijken ze heel anders tegen de zaken aan. De bezuinigingen op persoonlijke verzorging is niet realistisch. Zegt de wethouder daar, het is zorg aan het lijf van mensen, dat moet professioneel gebeuren. De wethouder van huizen verwacht om de persoonlijke verzorging op een goed niveau aan te kunnen en bieden meer bezuinigingen op de andere categorieën zorg, zoals begeleiding en welzijn. Op dit moment is het zo dat er door een onafhankelijk instituut een indicatie wordt afgegeven voor persoonlijke verzorging, het CIZ, Centrum Indicatiestelling en Zorg. Met zo'n indicatie heb je recht op die zorg, er zijn nu 270.000 mensen in Nederland die zo'n indicatie voor persoonlijke verzorging hebben, sommige mensen hebben een indicatie voor meerdere jaren, soms tot ver na het jaar 2015, het is nog volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zijn voor mensen met een indicatie die, doorloopt, tot na 2015, houden zij het recht op persoonlijke verzorging door de thuiszorg, het ministerie van volksgezondheid. VWS stelt in reactie op vragen van Nieuwseur hierover het volgende. De staatssecretaris werkt op dit moment de hoofdlijnen van de hervorming van de langdurige zorg uit in een nieuwe WMO en nieuwe kern-AWBZ. In de nieuwe WMO wordt een overgangsrecht opgenomen voor mensen die nu een indicatie hebben die, door loopt, in 2015 of een herindicatie in dat jaar zouden krijgen. Dit overgangsrecht wordt in overleg met gemeenten en cliëntorganisaties uitgewerkt. De farmaceutische industrie De farmaceutische industrie levert volgens de Europese Unie belangrijke bijdrage aan Europa en de wereldgezondheid. Europa moet een levendige farmaceutische sector behouden als een essentiële voorwaarde voor zorg op een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en een concurrerende, op kennis gebaseerde economie. Vandaag de dag is de farmaceutische sector op grote schaal vertegenwoordigd op EU-niveau, in het dubbele belang voor het waarborgen van het hoogst mogelijke niveau van de volksgezondheid en het vertrouwen van de patiënt in veilige, effectieve en hoogwaardige geneesmiddelen, in combinatie met de interne EU-markt, voor de ontwikkeling van geneesmiddelen met het oog op de Europese farmaceutische industrie te versterken concurrentievermogen en de onderzoekscapaciteit. De farmaceutische industrie, de verregaande loyaliteit van de medische beroepsbeoefenaars, overheidsinstanties aan de farmaceutische bedrijven en de samenhangende conglomeraties van regelovertreders, samengevat in farmaceutische complex. Een machtsblok van actoren in het veld dat regelovertredingen faciliteert of gedoogt, volgens intermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarbij gaat het om de gerichtheid op illegaal gewin en systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving, en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen door collusie, cliëntelisme en kanaars in de media. Via de verfijnde reclamesystemen die bij de overheid voorlichtingssystemen heten, zal de burgerij niet ontdekken wanneer de overheid bedriegt en ligt. Op deze wijze camoufleert men de onderlinge verwevenheid de agressieve marketingmethode van de farmaceutische industrie is maatschappelijk onervaardbaar en onethisch. De belangen zijn groot. En het gaat om miljarden euro's. Neem een voorbeeld als de Europese Unie. De Europese Unie geeft ieder jaar 2,4 biljoen euro uit, afkomstig van belastingen van de burgers van de lidstaten, om zichzelf te promoten. Het geld is nodig voor onder andere tv-reclame, folders, kranten rapporten enzovoort. Dat is meer dan Coca-Cola uitgeeft ieder jaar aan reclame wereldwijd. Het volk is een machtloze speelbal geworden van de farmaceutische industrie. Veel mensen vertrouwen blindelings op artsen die deel uitmaken van een systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken, tot de dood erop volgt. Grotere achterdocht van artsen is daarom zeer noodzakelijk. De medische missers omvat namelijk niet alleen het letsel dat artsen veroorzaken met de bedoeling de patiënt te genezen, maar ook de andere soorten letsel die het gevolg zijn van pogingen van de arts zich te beschermen tegen mogelijk vervolging wegens slechte praktijken uitoefening. Er blijken slachtoffers wiens dossier werd gesjoemeld. Vrijwel wil zeker sterven in ons land meer mensen een niet natuurlijke dood dan officieel uit de statistieken blijkt. Blunders blijven hierdoor onopgemerkt en ook misdrijven komen zo nimmer aan het licht. 1,2 miljoen Britten belanden jaarlijks in een ziekenhuis als gevolg van een verkeerde medische behandeling. In de Verenigde Staten, waar jaarlijks 40.000 mensen worden doodgeschoten, is de kans niet in min driemaal groter dat je wordt vermoord door een arts dan door een pistool. In Nederland lopen 30.000 patiënten tijdens de medische behandeling schade door een medische fout of complicatie. Uit onderzoek in 1997 door Lenz en Van der Wal bleek dat 1 op de 20 artsen van Noord-Hollandse ziekenhuizen slecht functioneerden. Dat zou ook voor de rest van ons land gelden. Ruim 40% van de slachtoffers van een medische fout is na 3 jaar nog steeds in een letselschadezaak verwikkeld. De slechte praktijkuitvoering omvat niet alleen medische missers. Vrijwel dagelijks gaan er mensen dood als gevolg van medicijnvergiftiging. Officieel worden al deze gevallen weggemoffeld als natuurlijke dood. Het hele medische bedrijf laat zich in het web van de farmaceutische industrie weven. De Nederlandse volksgezondheid wordt volledig gedomineerd door de farmaceutische industrie. De Nederlandse landelijke overheid heeft volop meegewerkt aan de farmaceutische overheersing van de volksgezondheidszorg. Zowel de landelijke overheid als de ziektezorgverzekeraars dienen de belangen van de farmaceutische bedrijven en nadrukkelijk niet die van de burgerbevolking. De farmaceutische industrie verdient miljarden euro's over de ruggen van de burgers in Nederland. De farmaceutische industrie stopt een deel van de woekerwinsten in het belonen, omkopen van alles en iedereen in Nederland die ervoor zorgt dat hun pillen in Nederland worden gekocht. De overheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS, hebben belang bij het instand houden van door de farmacie gedomineerde volksgezondheid. De zorgverzekeraars in Nederland bezitten aandelen van farmaceutische bedrijven waarvan de geproduceerde producten worden vergoed door deze ziektezorgverzekeraars. Doordat de farmaceutische bedrijven meer winst maken, stijgt de waarde van de aandelen. Ook pensioenfondsen in Nederland hebben een groot deel van hun vermogen belegd in aandelen van de farmaceutische bedrijven. Dit alles betekent dat het gunstig is voor de staatskas, van Nederland dat het goed gaat met de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie wil zoveel mogelijk winst maken, en hoe meer mensen pillen nodig hebben, en ook hoe langer, des te beter is dit voor de omzet van de farmaceutische industrie. De invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van artsen, die zich massaal laten omkopen met geld en snoepreisjes en presentjes, is groot. Stuk voor stuk lopen ze aan de leiband van de farmaceutische industrie. Artsen schrijven steeds meer recepten uit, 143 miljoen per jaar, in Nederland. Steeds meer patiënten raken verslaafd en kunnen niet zonder hun dagelijks portiepillen. Antidepressiva en kalmeringsmiddelen zitten heel erg in de lift. Het verslavende gebruik blijkt uit de groeiende hoeveelheid herhalingsrecepten en de stijgende voorschrijfduur van recepten. Door de diagnostische criteria gebaseerd op het DSM, Diagnostiek en Statistical Manual of Mental Disorders, zijn duizenden kinderen, tieners opgenomen met de verkeerde diagnose voor psychiatrische drugs hieraan ten grondslag liggen. De opvoeders van instellingen in de jeugdhulpverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen het gedrag en of de stoornis niet goed hanteren, alles moet daarom, natuurlijk. Een medisch etiket krijgen voor meer omzet van de farmaceutische industrie. Steeds meer kinderen krijgen de diagnose, AD. AD, zeer winstgevend voor de psychiatrische industrie. Ze maken kinderen tot slaaf. Om deze onderdrukking te rechtvaardigen bedenken ze steeds nieuwe geestelijke stoornissen. De organisatie die de belangen behartigt van iedereen die geconfronteerd wordt met, AD. AD. Wordt voor concrete projecten gesponsord door de farmaceutische bedrijven die Rilatine en Concerta, de twee bekendste geneesmiddelen tegen, AD, HD, verdelen. Waarmee de sponsor zichzelf kan verrijken door zenuwstelsels te verwoesten met harddrugs. Niet alleen de jeugd, er blijken veel klachten in verpleeghuizen waar bejaarden worden mishandeld. Te denken valt aan, uitschelden, beledigen, dreigen, onterecht isoleren ontzegging verzorging, onthouden psychische zorg, slaan, knijpen, schoppen, hardhandig beetpakken of soms ook nog seksueel misbruik. De directeuren van verpleeghuizen hebben zelf een riant inkomen plus nog de extra bonussen door de farmaceutische industrie. Sommigen lopen met drie dubbele petten op hun hoofden om hun eigen belangen te bevorderen en die van de farmaceutische industrie. De verpleeghuisbewoners worden suf van psychopharma en slaappillen. Door medicijnen toedienen, vermindert het bewustzijn van de patiënt. Men moet de bewoners daarna nooit gedwongen fixeren om valpartijen te voorkomen. Het fixeren is tevens onderdeel van bezuiniging in de gezondheidszorg omdat er minder tijd is voor tekort aan personeel. De patiënt zal minder gaan eten door de medicijnen en het tot zich nemen van vocht wordt eveneens moeilijker. Het forceren daarna van de patiënt om te eten en te drinken brengt veel risico's met zich mee. Er bestaat dan een grote kans op aspiratiepneumonie. er wordt niet overgegaan op zonder voeding of infusbehandeling. De overheid ziet dergelijke praktijk als, normaal, medisch handelen en al dus niet als economische en sociale naartse Het medische systeem van A tot Z wordt gecontroleerd door financiële belangen van de farmaceutische industrie, tal van patiëntorganisaties, wetenschappelijke bladen, medische journaals, Onderzoeken en opinieleiders worden gesponsord door de farmaceutische industrie om het voorschrijfgedrag te beïnvloeden. Patiëntorganisaties worden soms tot 60% betaald door de farmaceutische industrie. Klachtenbureaus, patiëntenbureaus en belangenorganisaties functioneren niet omdat ze worden gesponsord door de farmaceutische industrie, en daardoor niet de belangen van de burger dienen maar die van de multinationaal. Onnodige medische consumptie en medische misconsumptie kunnen blijven doorgaan en die kosten van de gezondheid sterk blijven groeien. In 1998 richtte de branche, onder druk van de overheid, een stichting op. Deze stichting moest regels opstellen voor de marketing van geneesmiddelen. Twee jaar later volgde de gedragslijn gunstbetoon. Die onder andere de waarde van cadeaus begrensde tot 50 euro. Inmiddels heeft de farmaceutische industrie tal van trucs verzonnen om de regels te eilen. Men zorgt ervoor dat gezonde mensen zich patiënt gaan voelen en meer medicijnen gebruiken. In opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontfermt het, UEW zich over zieke mensen waarop de wet arbeidsongeschiktheid van toepassing is verklaard. Steeds meer reintegratiebedrijven zijn onderdeel of eigendom van een uitzendbedrijf.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 Rapporten en formulieren, steeds meer strengere verplichtingen, een juridische uitputtingstrijd, de zware bewijslast, dus lopen de slopende eenzijdige rechtspraktijk tot juridisch stoutrekken tot de Hoge Raad toe. Het recht ook het strafrecht dient er vooral te zijn om, onmachtige, te beschermen. In Nederland is dit precies andersom. Het recht beschermt en bevoordeelt de politieke en economische heersende klasse. Het recht is een monopolitische machtsmiddel van de heersende klasse met een eigen staat van heersers in de staat. Zodra klokluiders hier een vinger naar uitstrekken sluit het systeem zich hermetisch. Iedere aanval op de staat en het systeem wordt door het OM en de rechters onmiddellijk afgeblokt ten detrimente van de sociale emancipatie en de ontplooiingsmogelijkheden van de zwakken of machtlozen. De overheid zet politieke opposanten en mensenrechtenverdedigers buitenspel door een conflict met diezelfde overheid of de gevestigde orde, te medicaliseren. Door gebruik te maken van criminele keuringsartsen die met hun medische verantwoordelijkheid geen probleem hebben de hand te lichten door middel van frauduleuzing psychiatrische reportages vermelde conclusies. De overheid verafschuwt en verband moet wetenschappers die twijfelen aan orthodoxe standpunten. Zeer vaak worden klokkenluiders die op tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van de gevestigde belangen wijzen. Gelabeld als zondelingen, zodat hun denkbeelden daarna probleemloos genegeerd kunnen worden. Ook wordt hen systematisch belet om conferenties te bezoeken, zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden. Deze praktijken zijn wel overwogen belemmeringen om vrije wetenschappelijke gedachten tegen te houden. Ze zijn extreem onwetenschappelijk en crimineel. De zaak van defensie klokkenluide spijkers was een overduidelijk geval van politiek misbruik van de psychiatrie volgens SS-model, resumerende, de Nederlandse overheid samen met de Europese Unie. De schijn van bona bonafiditeit door de Nederlandse overheid en de Europese Unie die ze wekken met rapporten en toespraken over mensenrechten, gezondheidszorg fungeren als dekmantel voor rofzuchtige en door wiensbejaag gedreven misdadige praktijken. De geneeskunde gebaseerd op louter kostenbatenanalyse in een neo-darwinistische maatschappij waar alleen consumptie en winst telt, is het risico op economische euthanasie enorm. De sterke vergrijzing van de bevolking en een economische recessie zouden deze tendens nog kunnen versterken. Nederlandse overheid en de EU dienen de belangen van de farmaceutische industrie, Nederlandse overheid en EU stimuleren belangenverstrengeling. Nederlandse overheid laat mensonterende gezondheidskeuringen uitvoeren. Nederlandse overheid nagelt zieke mensen of mensen met een uitkering aan de schandpaal. Nederlandse overheid houdt essentiële informatie achter. Burgers kunnen hun recht niet krijgen tegen de Nederlandse overheid. Nederlandse overheid en de EU zetten klokkenluiders in de kou. Burgers krijgen te maken met: door de overheid en de EU vooraf mooi voorspiegelen in folters en rapporten, intimidatie. Chantage. In Nederland. Geheel of gedeeltelijk stopzetten of verlagen uitkering, eenzijdige suggestieve mediaberichten. Geraffineerde brieven en vertragingsacties, ontkenning. In Nederland. Opzettelijke manipulatie van medische onderzoeken en rapporten, in Nederland en de EU. Barateliserende opmerkingen, in Nederland en de EU. Amtelijke woordgoochelarij. in Nederland en de EU. Ingewikkelde procedures in Nederland. Geverroetend patiëntendossiers en privé in Nederland. Omgekochte klachtenbureaus in Nederland. Slopende eenzijdige rechtsgang in Nederland en in de EU. Stilzwijgen. in Nederland en de EU. Raken de meeste sociale contacten kwijt. Echtscheidingen, huisuitzettingen, familiedodingen. Klokkenluiders krijgen te maken met machtsmisbruik. Belangenverstrengeling. Intimidatie. Insinuaties. Frauduleus dossierbeheer. Tot querulant en zierig bestempelen. Moeilijk leven. In kwaad daglicht stellen. Suggereren van psychische problemen. Geen toegang tot de rechter om de zaak juridisch aan te vechten. Uitputten. Verliezen hun baan. Heimelijke manipulaties. Bannen en isoleren. Verdacht maken en demoniseren. Elimineren. Goedenavond, dit is Eén Vandaag. Gisteren deden wij een verslag van misstanden in een verpleeghuis. Bij justitie liggen meer dan tien klachten over deze instelling. Van mensen die vragen hebben over de dood van een overleden familielid... tot klachten over nalatigheid, te veel medicatie en een slechte behandeling. Dergelijke klachten, met name over slechte verzorging en medicatie... komen ook veel voor in andere verpleeghuizen. Moeder is niet uit zichzelf overleden. Die is een handje geholpen. Klachten over slechte verzorging komen ook elders nog steeds veel voor, zegt onafhankelijk huisarts Jannes Koetsier. De communicatie, de verzorging, de informatieverstrekking, het niet op de hoogte zijn met het behandelplan, de continentiezorg, de hygiëne, dat zijn heel veel voorkomende klachten. Annemarie Boom is fysiotherapeut en komt al 12 jaar in verpleegtehuizen. Ze heeft jaren gestreden om haar moeder uit een slecht verpleegtehuis te krijgen. Het belangrijkste is dat ik het idee heb dat mensen uh, niet als mens worden benaderd, maar meer als ding. Ook zijn familieleden vaak bezorgd over de medicatie die wordt toegediend. Een veelgehoorde klacht is dat vooral dementerende ouderen te hoge doseringen krijgen en daardoor nauwelijks nog aanspreekbaar zijn. Onder het verpleegde huispersoneel zitten volgens fysiotherapeut Annemarie Boom ook genoeg mensen met het hart op de goede plek, maar die het niet volhouden in de zorg. In het huisje van mijn moeder heb ik uh, een aantal verplegers uh, meegemaakt... die gewoon echt huilend s'avonds naar mij toe kwamen. En die zeiden van, nou, ik hou dit echt niet meer vol. En ik krijg zoveel afgunst over me heen, omdat ik alleen maar het goede wil bereiken. Nou, ik heb die mensen de ziektewet in zien gaan. En uiteindelijk, uh, of dat men ontslag nam of uh, om duistere reden toch ontslagen werd... Veel personeel maakt inmiddels zelf ook melding van misstanden in de zorg. Op het meldpunt verpleeghuiszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt veel geklaagd. Op 800 klachten van patiënten of hun familie heb je in dezelfde periode 230 klachten van werkers in de verpleeghuizen. En wat zijn de die dan, die dan veelal anoniem zijn. En dat zijn vooral klachten over personeelsgebrek. En dat leidt dan tot situaties als uh, mensen die nat in bed liggen, mensen die vastgebonden worden, die op de wc worden vergeten, uh, uh, niet voldoende verschoond worden, dat soort klachten. En er zijn dus ook genoeg werkers in een verpleeghuizen. Die... Wie wil zich nu laten douchen door de buurman? Dossier de affectieve burger. Evelien Tonkens, Jan-Willem Duven, dag 12 mei 2013, dossier de affectieve burger. Burgers moeten meer voor elkaar zorgen. Die moeten dat wel willen en kunnen, vinden Evelien Tonkes en Jan Willem Duverdrak. We staan veel te weinig stil bij de stapsgewijze ontmanteling van de verzorgingstaat. De zorg moet goedkoper en de gemeenschapsin moet beter. We moeten elkaar proberen te helpen voordat we de rekening naar de overheid sturen, betoogde staatssecretaris van Rijn Volksgezondheid P van de A onlangs bij de lancering van zijn nieuwe plannen voor versobering van de langdurige zorg. NRC Handelsblad 26 april, tegelijkertijd bezwoer hij dat we mensen die echt zorg nodig hebben, niet in de steek laten, wat dat precies betekent, bleef in het interview wel duidelijk, één ding stond echter voorop, mensen moesten minder rechten claimen en zich meer van hun plichten bewust zijn, Van Rijn, het kan zijn dat een persoon alleen hulp bij het douchen nodig heeft, of bij het boodschappen doen, moet je dat allemaal als rechten definiëren? Eenzaamheid bestrijden met een recht lijkt me niet logisch. De staatssecretaris herhaalt hier een beproefde tactiek van de afgelopen jaren. Wat de overheid niet meer wil betalen, noemt ze geen echte zorg, en dus kan de overheid die met een gerust hart overlaten aan de gemeenschap. Maar hoezo is hulp bij douchen of boodschappen een kwestie van eenzaamheidsbestrijding? Wie niet kan douchen, heeft hulp bij douchen nodig, geen gezelschapsdame. En hoezo zou de gemeenschap de wekelijkse douchebeurt overnemen, wie wil worden gedoucht door de buurman, er is sprake van een sociale revolutie, de herziening van de verzorgingstaat is echter volop Van Rijn's recente plannen vormen slechts een stap in een ingrijpende sociale revolutie, die beperkt zich niet tot de zorg, maar voltrekt zich in vrijwel alle sociale voorzieningen, van bibliotheek, buurthuis en ouderenzorg tot wijkbeheer, Arbeidsreintegratie en jeugdhulpverlening. De kern van deze sociale revolutie is dat burgers een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor eigen en andermans gezondheid en welzijn. Zij moeten minder van de overheid verwachten en meer voor elkaar gaan zorgen, en meer voor en met elkaar doen. Dat zou goed zijn voor de gemeenschaps- en noodzakelijk voor onze portemonnee. Deze revolutie verloopt stapsgewijs. Elk jaar worden er rechten uit de AWBZ geschrapt en ieder jaar verwacht de politiek meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Elke stap wordt gebracht als een financieel onvermijdelijke maar inhoudelijk beperkte, tamelijk onschuldige verandering. In de loop van 15 jaar, van de invoering van de WMO in 2007 tot pakweg 2022, gaat het echter om een totale verbouwing van de verzorgingstaat met zeer ingrijpende gevolgen voor alle inwoners van Nederland. Kleine stappen. Een gigantische herziening. Dit is echter geen onvermijdelijke of logische ontwikkeling, ook als suggereren politici dit voortdurend. Er valt wel degelijk wat te kiezen. Het is dan ook hoog tijd om dat te doen. Voordat we straks wakker worden in een geheel andere wereld en ons verbaasd afvragen wanneer we daartoe eigenlijk hadden besloten. Dat het een gigantische herziening van de verhoudingen is, wordt niet meteen duidelijk. In de laatste plannen van staatssecretaris Van Rijn, Aangepast na protesten van de vakbonden en vastgelegd in het zorgakkoord, gaat het bijvoorbeeld om relatief bescheiden veranderingen, wat minder geld voor thuiszorg, wat hogere drempels voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis, Hulpbehoevenden moeten, in de woorden van de staatssecretaris, in huiselijke kring worden geholpen, nu gaat het nog om ouderen die zelf geen boodschappen meer kunnen doen of hulp nodig hebben bij het douchen, straks gaat het ook om intensievere hulp. En zoals gezegd blijft de omwenteling niet beperkt tot de zorg. Van burgers wordt in toenemende mate ook verwacht dat zij bibliotheken, speeltuinen en buurthuizen beheren, gezamenlijk hun straat en buurt schoonhouden, criminelen weren, elkaar via een onderlinge buurhulpcentrale opvangen, in psychische nood bijstaan en nog veel meer. Binnen de zorg is de verandering veel groter dan alleen wat meer zorg bieden aan mensen thuis. Er zijn al zorginstellingen waar familieleden verplicht vrijwillig diensten draaien. Verplicht vrijwilligerswerk is allang geen oxymoron meer, maar een standaard ingrediënt van deze revolutie. Om de bezuinigingen op personeel op te vangen, is het namelijk heel logisch dat mensen, wegbezuinigd, betaald werk als vrijwilliger overnemen, steeds meer gemeenten gaan over tot het verplichten van vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden, in burgeraars en anderen die aanspraak maken op hulp van de overheid. Wie iets krijgt, moet ook iets terugdoen, zo luidt het nieuwe motto. Het is dus logisch om deze plicht uit te breiden naar bijvoorbeeld waar jongers en na Waarom die omwenteling? Redenen voor deze grote sociale omwenteling zijn niet alleen geldgebrek en, beoogd, gemeenschapszin. Er zijn nog minstens twee andere redenen. Ten eerste is er het wantrouwen jegens ontvangen van overheidshulp. Heeft hij het echt nodig of is hij gewoon een lui profiteur, een klaploper die wel neemt maar niet geeft, om dit wantrouwen weg te nemen? Wordt iedere ontvangen tot een wederdienst verplicht? Daarnaast speelt ook, weerzin, tegen de sociale sector zelf een rol. De afgelopen decennia is de sociale sector zo overgereguleerd en bekneld geraakt door prestatiemetingen, afrekenen, aanbestedingen, minuten registreren en andere bureaucratische ballast. Dat informele zorg al snel veel warmer en menswaardiger roogt dan professionele zorg. In Noord-Italië, waar deze ontwikkeling al langer gaande is, signaleert antropoloog Andrea Melbeck in haar recente boek Demoral neoliberal precies deze ontwikkeling. Door de ontmenselijking van de sociale sector wordt vrijwilligerswerk de enige vluchtheuvel voor echte hulp en echt contact. Deze spectaculaire wending van betaalde diensten naar informeel vrijwilligerswerk en mantelzorg gaat echter niet vanzelf. De overheid kampt met het probleem dat ze meer van mensen gedaan wil krijgen, terwijl ze zelf minder te bieden heeft. Gedurende de opbouw van de verzorgingsstaat kon de overheid diensten en voorzieningen creëren. Nu moet ze burgers in beweging krijgen zonder een beloning in de vorm van een dienst, recht of voorziening. En terwijl in de jaren negentig het idee nog bestond dat mensen vanzelf in beweging kwamen als de overheid zich terugtrok, realiseert de overheid zich nu dat dit nauwelijks het geval is, dus lanceert ze een heus emotioneel offensief. De overheid speelt op het gevoel, affectief burgerschap. De overheid weet wat ze wil, burgers moeten veel meer voor elkaar gaan doen. Dit staat niet ter discussie, maar burgers moeten het voelen alsof ze dit uit eigen beweging doen, immers. Ze moeten zeer veel gaan doen. De overheid moet dus wel op het gevoel spelen. Mensen moeten zich moreel verplicht gaan voelen om nieuwe zorgtaken op zich te nemen. Voelen is immers een voorwaarde voor doen. Wat de overheid al dus beoogt, is affectief burgerschap, het creëren van zorgzame burgers die door affectieve banden in beweging komen, die positieve gevoelens koesteren voor elkaar en hun omgeving en door die gevoelens betrouwbare vervangers van betaalde krachten zullen zijn. De overheid kan de gevoelens van burgers beïnvloeden door blijk te geven van erkenning, niet toevallig zijn vrijwilligers en mantelzorgers de nieuwe helden, actief ze, behulpzaam, zorgzaam en bovendien gratis, vele gemeenten delen vrijwilligers complimenten uit, al die complimentjes nemen niet weg dat de gedwongen toename van vrijwillige zorg voor een groeiend aantal mensen een zware last is. Het aantal overbelaste mantelzorgers voor wie mantelzorg ten koste van eigen gezondheid en welbevinden gaat, nam tussen 2001 en 2008 toe van 300.000 naar 450.000, op een totaal van 3,5 miljoen mantelzorgers. Veel mensen zorgen al voor hun naasten en doen dit, binnen grenzen, graag, maar ze willen niet dat de overheid hen hiertoe dwingt, voor sommige, ook intieme, handelingen zoals douchen, zijn ze liever afhankelijk van professionele hulp dan van familie. Zo meent de ruime meerderheid van de bevolking dat het voor oude mensen beter is om in een tehuis te wonen dan afhankelijk te zijn van hun kinderen. Ook sociale samenhang versterken vinden de meeste mensen belangrijk. Maar opnieuw geldt hier dat dit vooral niet moet worden afgedwongen. Ze willen wel bij een gemeenschap horen, maar willen die gemeenschap bij voorkeur zelf kiezen. De hoop van de staatssecretaris dat we voor onze, willekeurige, Buren gaan zorgen, is dan ook ijdel, en riskant, de toegenomen aandacht voor het belang van mantelzorgers en vrijwilligers biedt tegelijkertijd nieuwe kansen op waardering en erkenning die ze vaak nodig misten, en meer aandacht voor wederkerigheid kan groepen die eerder, vaak tot eigen frustratie, slechts object van hulp en bijstand waren, mogelijkheden bieden om iets terug te doen, risico's van affectief burgerschap. De nieuwe agenda van het affectief burgerschap kent echter ook een groot aantal risico's. De, genoemde, overbelasting van een aanzienlijke groep mantelzorgers is erin. Een tweede risico hangt hier direct mee samen. Het beleid leidt tot naderorden tot grotere ongelijkheid, want de meeste mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn vrouwen. Het extra beroep op vrijwilligers en mantelzorgers zal dus vooral bij hen terechtkomen. Terwijl vrouwen zich vanaf de jaren zeventig in toenemende mate hebben bevrijd van het aanrecht en de publieke sfeer hebben veroverd, zal dit beleid ertoe leiden dat ze weer terugkeren naar de huiselijke sfeer niet alleen naar het aanrecht, maar ook naar de wastafel en het bed. Een derde risico is dat er grote gaten vallen in sociale voorzieningen doordat er veel te veel van vrijwilligers wordt verwacht. Zijn vrijwilligers duurzaam bereid en in staat om buurthuizen? Bibliotheken en speeltuinen te runnen en buurhulp te organiseren, in eerste instantie kan dit veel enthousiasme genereren, maar onderzoek onder burgerinitiatieven laat zien dat veel complexe, verleisende initiatieven na verloop van tijd weer verdwijnen door rondelingen, conflicten die juist, doordat men vrijwillig deelneemt, hoog op kunnen lopen, het hangt vaak op één trekker en als die ruzie krijgt of wegvalt, stort het kaartenhuis in één. Een vierde risico is dat affectief burgerschap feitelijk tot horig burgerschap verwoordt, dat burgers wel extra verantwoordelijkheid krijgen, maar niet de kans om mee te praten over wat ze wel en niet tot hun burgerplichten vinden horen. Over die zeggenschap is weinig geregeld, gemeenten moeten weliswaar een WMO-raad hebben, maar de representativiteit, invloed en rijkwijde hiervan is, doorgaans, beperkt, hoog tijd om de risico's in te dammen. Het is hoog tijd om deze risico's in te dammen. De overbelasting van met name vrouwelijke mantelzorgers moet worden bestreden door een actieve feministische agenda. Een gelijke verdeling van informeel burgerschap over de seksen moet het doel zijn. Belemmeringen voor mannen om een aandeel op zich te nemen, moeten worden weggenomen. Deels liggen deze in opvattingen, deels ook in veel betaalde werk. Voor dat laatste moeten eerder verworpen voorstellen voor een wettelijk recht op zorgverloop van stal gehaald en gemoderniseerd worden. Ten tweede moeten overspannen verwachtingen van vrijwilligerswerk getemperd worden. Vrijwilligers zullen niet in staat en bereid blijken om grote delen van de sociale sector over te nemen. In plaats van een naïeve overschatting van vrijwilligers is het beter om het formele werk weer menselijker te maken, door de overmatige bureaucratisering van de sociale sector aan te pakken. Daarin liggen ook enorme kansen voor kostenbesparingen. Ten derde is het van groot belang om burgers met meer verantwoordelijkheid ook meer zeggenschap te geven. Organisaties van patiënten en cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere actieve burgers moeten meer inspraak krijgen. Ze zouden vertegenwoordigd moeten zijn in bijvoorbeeld de Sociale Economische Raad. Bij de revolutionaire ombouw van de verzorgingsstaat staan immers niet alleen veel banen op het spel moet de discussie niet minstens zo vaak gaan over de vraag wie de zorgtaken die nu nog door professionals worden gedaan op zich gaat nemen. Willen we deze ontmanteling van de verzorgingstaat wel, aangezien deze risico's groot zijn, en de veranderingen zich staps en sluipende wijs voltrekken, moet de discussie nog fundamenteler zijn. Willen we deze vergaande ontmanteling van de verzorgingstaat wel, is iedereen die roept dat mantelzorgers en vrijwilligers meer kunnen doen, zelf ook bereid dit te doen of denkt hij impliciet aan zijn vrouw, zuster of buurvrouw, waarom zou informele zorg beter zijn dan formele, en waarom zou belangrijk werk niet gewoon betaald moeten worden, Evelien Tonkens en Jan-Willem Duivendak zijn respectievelijk bijzonder hoogleraar actief burgerschap en hoogleraar algemene sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, dit artikel verscheen zaterdag 11 mei 2013 in een SC Handelsblad. Nog meer belastingbetaler geld aan de EU en terwijl zorgmanagers hier in Nederland hoge salarissen en aanvullende bonussen krijgen, raken steeds meer mensen in sociaal isolement als gevolg van bezuinigingen in de zorg. Steeds minder personeel, meer werkdruk en uitval door ziekte, kwetsbare teams en inzet van minder ervaren krachten. Het snoeien in de tijdzorg en een beroep doen op vrijwillige inzet van burgers worden wervingsbijeenkomsten gehouden die vooral op de gevoelens en emoties van de bezoekers inspelen. En niet op hun rechten, op die manier probeert men de mensen voor de kart spannen om ze gratis te laten werken en hierdoor is sprake van uitbuiting van vrijwilligerswerk. Sneeuwruimen. Plantzoenen. Mantelzorg. Om maar enkelen te noemen. Social networking, op zichzelf is er, niks. Mis met networking, een groep burgers sluit zich aan een om met elkaar. In samenwerking met gemeente en wijkagent met gesloten beursendiensten te verlenen. Een punt hierbij is, dat ambtenaren geen medische of sociale informatie mogen doorspelen aan derden, het burenhulpteam. Algemene begrippen en maatschappelijke punten zijn geen probleem. Social networking vereist een kritische vorming. Op dat burgers over een moreel kompas moeten beschikken. Om voldoende te kunnen onderscheiden waarin tegen de networking in machtsmisbruik onttaart. De overheid is verplicht gebonden aan onder andere de Europese grondwet, verdrag van de EU en VN-verdragen. In het kader van de terugtredende overheid is dat een punt. Waar men rekening mee moet houden. Mensen hebben recht op minimale zorg door de overheid, om maar een voorbeeld te noemen. Ik, moet, ik moet. De protestactie werd georganiseerd door het ouderappel Eindhoven. De partij vindt dat de ouderen financieel uitgekleed worden door de regering. Ik maak me zorgen over die mensen, die senioren, die aan de onderkant van de samenleving staan. De vergrijzing gaat steeds verder. En die groep van, die dus geld tekort komt, die groep wordt steeds groter. De opkomst viel met zo'n 100 ouderen een beetje tegen. Er werden van tevoren tussen de 300 en 400 actievoerders verwacht. Het is heel simpel. Het is zaterdagochtend. Het is voor ouderen niet altijd makkelijk om ergens naartoe te komen. Sterker nog, het is voor ouderen vaak zelfs financieel niet doenlijk om ergens naartoe te gaan. En dat weten we ook in Den Haag. Het Malieveld zal niet 1, 2, 3 volstromen met ouderen. Want de demonstratie van het Ouderappel Eindhoven krijgt een landelijk karakter. Komende dinsdag gaan de ouderen in Den Haag demonstreren. Ik word hier door een oude tang van 70 word ik gekeurd, geherkeurd. En ze, ze kort mij op mijn bijzondere bijstand 34,34 euro. 34. En dan heb ik nog maar 27 euro over. Ja, het gaat u echt aan het hart, ja. De Eindhovense wethouder Scholten kreeg een zwart boek aangeboden. waarin de ervaringen van de ouderen staan die er financieel op achteruit zijn gegaan. Dinsdag gaat de partij dat zwartboek ook aanbieden aan de Tweede Kamer in Den Haag. Ik ben zo boos. Dat ze, godverdorie, dan maar in Den Haag. En de grote. Goeiemorgen. dit aanpakken. Ik moet jullie heel langs Toen namen uit de nazi Zelfdoordingen in het kader van bezuinigingen. In opdracht van de Nederlandse overheid, moorden coördineren door CIZ. De herveringwekkende en meedogenloze manier van werken. Ingewikkelde formulieren afraffelen binnen. Onredelijke. Termijn met nare bejegeningen de zieken en bejaarden, de doodschrik. Op het lijf jagen. Door zorg te ontzeggen. En vol te proppen met pillen. Door onvoorwaardelijke trouw aan de farmaceutische industrie en de DSM. De bureaucriminelen van het CIZ menen met schone handen en ditelgeweten ernstige misdaden te mogen plegen. Door achteraf te verklaren dat zij niet meer dan gehoorzame ambtenaren waren die slechts deden wat werd opgedragen. Even geholpen worden om naar de wc te gaan, een keertje naar buiten of gewoon een praatje maken. Het is voor de meeste ouderen in verpleeghuizen een onbereikbare luxe. De zorg in veel instellingen was al minimaal, maar lijkt alleen maar te verslechteren. Honderden ouderen, verzorgers, verpleegkundigen en familieleden... stuurden deze zomer klachten naar een meldpunt van de vakbond voor verplegenden. En ook een oproep via ons eigen Eén Vandaag Opiniepanel... leverde in korte tijd meer dan 200 noodkreten op... van mensen die ten einde raad zijn. We gingen op bezoek bij twee van hen. Je bent een tafel die daar staat. Meer ben je toch niet. Ik ben geen levend mens... Ik dat het, moet zeggen, maar zo is het. het zit mevrouw duidelijk hoog. We spreken haar en haar zoon in een café. Thuis durft ze niet. Ze is 91 en woont in een verpleeghuis. Ze in... voelt zich daar diep ongelukkig. Van mij hoeft het echt niet meer. Ik hoop dat morgen jullie me komen het dat ik niet meer leef. zeg ik iedere keer. Dat zeg ik zo een keer in de week. Echt waar. Bezuinigingen verwoesten gezondheid. 30 april 2013. De besparingsmaatregelen waarmee Europa en de Verenigde Staten worden geconfronteerd hebben een desastreus effect op onze gezondheid. De bezuinigingen zorgen voor meer zelfmoorden, depressies en infectieziekten en verminderen de toegankelijkheid van medicijnen en medische zorgen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Stanford. Na tien jaar onderzoek komen David Stukler, politieke econoom aan de Universiteit van Oxford en Basu assistent professor geneeskunde en epidemioloog aan de Universiteit van Stanford, tot het besluit dat overheidsbesparingen vnuikend zijn voor de volksgezondheid, in het boek The Body Economic, via Osterity dat deze week wordt gepubliceerd, stellen de onderzoekers dat meer dan 10.000 zelfdodingen en meer dan een miljoen depressies werden vastgesteld tijdens wat ze de grote recessie noemen en de bijbehorende besparingsmaatregelen in Europa en Noord-Amerika. Aids en malaria in Griekenland in Griekenland liep het snoeien in het HIV-preventiebudget sinds 2011 uit op 200% meer infecties met het AIDS-virus. Die stijging is ook mede te wijten aan toenemend drugmisbruik onder een jongere bevolking die voor 50% werkloos is. Griekenland kende ook voor het eerst in decennia een uitbraak van malaria nadat budgetten voor muggenverdelgingsprogramma's werden teruggeschroefd. Dakloos tijdens de jongste recessie zagen 5 miljoen Amerikanen hun toegang tot de gezondheidszorg afgesneden worden. In Groot-Brittannië zijn 10.000 gezinnen dakloos geworden door overheidsbesparingen. Onze politici moeten de ernstige en diepgaande gevolgen van economische keuzes op de gezondheid in overweging nemen, verklaart David Stukler. Alcoholmisbruik. De schade die we konden optekenen omvat de toenemende verspreiding van HIV en uitbraken van malaria, tekorten aan essentiële medicijnen, uitsluiting van gezondheidszorg en een vermijdbare epidemie van alcoholmisbruik. Depressies en zelfmoorden, bezuinigingen hebben een verwoestend effect. Wat we aantonen, is dat een slechtere volksgezondheid geen onvermijdelijk gevolg is van economische recessies. Het is een politieke keuze Sanja Basu, assistent professor geneeskunde en epidemioloog aan de Universiteit van Stanford. Volgens Stucler en Basu kan de negatieve impact op volksgezondheid vermeden worden, zelfs tijdens de grootste economische crisissen. Efficiënte politiek op grond van gegevens uit de grote depressie van de jaren 30, uit Rusland na de val van het communisme en uit sommige voorbeelden van de huidige economische crisis, stellen ze dat het efficiënt optreden van regeringen kan verhinderen dat financiële crisissen uitbonden in epidemieën, zo zorgde elke extra 100 dollar hulp uit de zogenaamde Amerikaan New Deal tijdens de recessie van de jaren 30 in de VS voor 20 minder doden per 1000 geboortes. 4 minder zelfdoordingen per 100.000 mensen en 18 minder doden door longontsteking per 100.000 mensen. Activeringsprogramma's op de Zweedse arbeidsmarkt zorgden er recent voor dat het aantal zelfmoorden daalde tijdens de recessie daar. Buurlanden zonder dergelijke programma's zagen het aantal zelfmoorden veel toenemen. Was u, wat we aantonen, is dat een slechtere volksgezondheid geen onvermijdelijk gevolg is van economische recessies. Het is een politieke keuze. Naast mij zit Jan Derksen, hartelijk welkom. U bent hoogleraar klinische psychologie verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We krijgen een nieuwe versie van ons bekende klassificatiesysteem, de DSM, nummer 5 intussen. Dat is een soort handboek voor psychologen, psychiaters, waar, aan de hand waarvan ze diagnoses kunnen stellen. Ja, onze verzekeringsmaatschappijen zijn er echt dol op en die hebben het breed ingevoerd. De bijbel voor de psycholoog om in eerste instantie... Iets ergens in te kunnen plaatsen, in een ja. hokje te kunnen ja. plaatsen. Maar daar zit dus wel het gevaar in. Als je dat hokje oprekt, of die definitie, maar oprekt en oprekt, dat steeds meer mensen daaronder komen te vallen. Psychiaters werken bijna uitsluitend aan de hand van dit van, van zo'n ja. van dit diagnostiseerboek, wat het eigenlijk niet echt is, zegt. Het is een klassificatieboek. Ja. En psychiaters mogen. Psychologen niet geloof ik, psychiaters wel mogen medicijnen ja. uitschrijven. Dat bedoelde ik met hoe gevaarlijk kan dit boek zijn... als je niet verder gaat dan alleen maar naar die geclassificeerde hokjes kijken... en, en dan zegt, oh nou ja, hij of zij uh, um, heeft deze stoornis... en dan hebben we dit pilletje voor en dan gaat hij maar naar ja. huis. Nu zien we dit al gebeuren bij ADHD. Hè. Er zijn veel klinieken waarin zeg maar, de DSM wordt gebruikt om ADHD vast te stellen. Uh, en dat wordt dan wel aangevuld met wraaklijstmethoden... maar het is alleen maar gericht op het, op het vaststellen... zo goed mogelijk wel van dat etiket. En dan wordt er heel veel medicatie uitgereikt, in plaats van dat er verder wordt gekeken, dat ook de persoonlijkheid van de jongeren of ook van de mm -hmm. ouderen tegenwoordig met ADHD, verder wordt gediagnosticeerd. Dat iemand goed in zijn context wordt onderzocht. Dat er ook bijvoorbeeld nog eens van neuropsychologisch onderzoek wordt gedaan. En dat er dus ook een psychologisch programma komt, wat misschien wel de voorkeur heeft om dat eerst toe te passen voordat je met medicatie gaat beginnen. We hebben tussen twintig jaar vervolgonderzoek naar medicatie voor ADHD. In en alleen, dat... dat is een bekende ja. middel hè, waar ja. altijd al veel om te doen is geweest. Of Concerta En dan zie je dus dat de stoornis dus na twintig jaar niet echt overgaat in de regel... en dat deze patiënten veel angststoornissen krijgen. Maar dan nog, nogmaals, hè, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat dit boek ook een soort bijbel is... of in elk geval een soort godsgeschenk voor de farmaceutische industrie. Ik denk dat die daar uh, niet ontevreden mee zullen zijn. Er nee. is een enorme commerciële kant aan de DSM. Het wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association... die verdienen daar echt heel veel geld mee. Er zijn heel veel proefschriften op gebaseerd. Dat, zitten heel veel. Mm -hmm. dat is echt een, een enorme industrie. Goed. Ik, ik wens u heel veel succes. Die studiedag, uh, of de debatdag is het ja, eigenlijk... Ja. over hoe voorzichtig om te gaan met die DSM. Dat uh, handboek voor psychologen en psychiaters... waarbij gediagnosticeerd wordt, maar eigenlijk dus niet waarbij alleen geclassificeerd wordt. En dat zou iedereen zich eigenlijk heel goed bewust moeten zijn. Correct. Jan Dekster, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Wij zitten op dit moment in een hele grote, maar sluipende sociale revolutie. Waarbij steeds meer uh, taken van de overheid naar burgers gaan. En waarbij voortdurend als er een probleem is, dat zul je ook de komende jaren nog zien. Als er een probleem is, dan zou iedereen eigenlijk de, meteen eerst zeggen. Oh, dan moeten de burgers dat zelf oplossen. Uh, ja, daar moeten we zeker behoedzaam voor zijn, want de kans is heel groot dat mensen daar enorm mee overvraagd worden. En dat ze uh, dingen moeten gaan doen die ze helemaal niet kunnen of willen doen. Deze week was er bijvoorbeeld, uh, een, uh, de minister heeft gezegd van nou, mensen moeten toch meer voor elkaar gaan zorgen. Uh, vanuit de gemeentes werd toen gezegd van het is zelfs verplicht dat mensen mantelzorg gaan verlenen voordat we ze überhaupt iets anders laten doen. En dat zijn voorbeelden van... Zo gauw er nu een probleem is, namelijk gemeenten denken we hebben geen geld meer, dan denken ze, vroeger dachten ze dan we gaan naar de Rijksoverheid of we gaan naar de politiek. En nu zeggen ze, oh we gaan naar de mensen zelf. Dan heb je helemaal geen controle, maar dan krijg je zometeen dus weer allemaal problemen omdat er geen, helemaal geen controle is. Want dan ga je allemaal vrijwilligers naar oude mensen sturen, ja, dan kun je voorspellen dat daar ook onder andere uh, uh, diefstal, seksueel misbruik, uh, verwaarlozing gaat plaatsvinden.